1 uur. De Radio 1 Sportzomer. De de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Zometeen contact met de Nederlander Ivo de Boer op de klimaatconferentie in Rio de Janeiro. En in de nieuws en sportquiz Cynthia Lieshuid uit Oosterwijk. Maar eerst het nieuws: hier is doorhand Megens. In de Franse stad Toulouse is in een bankgebouw een gijzeling aan de gang. Franse media melden dat een man vier mensen vasthoudt en dat daarbij ook is geschoten. In maart vielen in Toulouse bij verschillende schietpartijen op straat 7 doden. De schutter zei toen dat hij door Al-Qaeda geïnspireerd was. Hij werd uiteindelijk door de politie doodgeschoten. Meer over de gijzeling van vandaag in Toulouse... zometeen na de reclame in een gesprek met correspondent Ron Linker. Een Rotterdamse agenten die in een filmpje op internet... een verdachte verschillende keren schopt, mag doorwerken. Ook een collega die toekeek blijft aan de slag. Dat heeft de politie Rotterdam-Rijnmond laten weten. De twee agenten zijn ondervraagd en daaruit is nog niet duidelijk gebleken waarom er in mei zo hard is opgetreden. Zolang het onderzoek niet is afgerond blijft het tweetal gewoon aan het werk, zegt de politie. Het slachtoffer heeft geen aangifte gedaan van mishandeling. Hij werd door de twee agenten op straat aangehouden en door een van hen meerdere keren in zijn kruis geschopt. De aanhouding werd door een voorbijganger gefilmd. Het aantal adopties is sinds 1965 niet zo laag geweest. Toen waren het er 1380, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar adopteerden Nederlanders 560 kinderen. Dat is ruim de helft minder dan in 2004. Bijna alle adoptiekinderen komen uit het buitenland. De daling van het aantal adoptieverzoeken... komt volgens de Stichting Adoptievoorzieningen door de economische crisis. De kosten kunnen oplopen tot 35.000 euro. Oh. Het vertrouwen in de financiële sector herstelt zich nog niet. Dat concludeert de Nederlandse Bank uit een jaarlijks onderzoek onder Nederlandse huishoudens. Dat vertrouwen daalde sterk na het begin van de financiële crisis. Met name het vertrouwen in de deskundigheid en integriteit van bestuurders van financiële instellingen staat er slecht voor. Iets meer dan een derde van de ondervraagden vindt de bestuurders deskundig. En maar 18% beoordeelt de integriteit van bestuurders als positief. Het vertrouwen in banken steeg licht. Ruim drie kwart van de ondervraagden zegt vertrouwen te hebben in de eigen bank. Het verkeer heeft deze week opmerkelijk weinig last van files, melden de Verkeersinformatiedienst en de ANWB. Vandaag stond er bijvoorbeeld in de ochtendspits niet meer dan 38 kilometer. Dat is 100 kilometer file minder dan normaal. Ook op maandag en dinsdag viel het aantal verkeersopstoppingen mee. Als belangrijkste oorzaak voor het uitblijven van veel leed noemt de VID het mooie weer en het geringe aantal ongelukken. Eerder deze maand werd al bekend dat de fileswaarte sinds 2000 niet meer zo laag is geweest.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 Dat moeten we van ze afpakken en we moeten proberen deze mensen van de straat te halen. Bij de invallen in Os werden ook drugs, vuurwapens en auto's in beslag genomen. Mark van Bommel stopt met zijn interlandcarrière. Dat heeft de aanvoerder van Oranje van het afgelopen EK bekendgemaakt. Van Bommel zegt dat hij wel beschikbaar blijft als de bondscoach in noodgevallen een beroep op hem wil doen. Maar nu is de tijd rijp voor een nieuwe generatie spelers bij het Nederlands Elftal, zegt hij. Van Bommel speelde 79 wedstrijden voor Oranje. Komend seizoen komt hij uit voor PSV. Het weer nog. Vanmiddag is het vooral in het zuiden en oosten bewolkt. Er kan een bui voorkomen. Aan de kust meer zon en droog. Het wordt 19 graden aan zee, 22 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat warmer. Dan neemt vanuit het zuiden wel de bewolking toe en volgen in de middag pittige buien. ANEB Verkeersinformatie. Er staat een korte file op de A2 vanuit België naar Maastricht. Tussen Gronsveld en Maastricht, 2 kilometer. En dat komt door werkzaamheden. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer.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 De hoogste score in de nationale nieuwsquiz is nog altijd 54. En wordt er nog een beetje gewield en gedeeld op de Milieuconferentie in Rio de Janeiro. Maar eerst gaan we naar Toulouse. Hier zijn Diode de Graaf en Jurgen van der Berg. Want uh, drie maanden nadat moslim-extremist Mohamed Mera zeven mensen doodschoten in de Zuid-Franse stad, is er weer een gijzeling gaande. De gijzelnemer stelt dat hij, net als Mera, lid is van Al-Qaeda. Frankrijk-correspondent Ron Linken. Ron, wat kan je ons vertellen over de situatie daar in Toulouse? Nou, wat we weten is dat die man vanochtend uh, een vuurwapen trok... nadat hij te horen kreeg in die bank in Toulouse... waar hij naar binnen ging, dat hij geen geld kon opnemen. Hij kreeg het geld niet uitgedeeld. Vervolgens zou hij gezegd hebben dat hij tot Al-Qaeda behoort. Die claim is niet bevestigd door de Franse politie. Dus de vraag is op dit moment, is dit nou een mislukte bankoverval... of een serieuze poging om een terreuraanslag te plegen? Wat wil hij? Ja, hij zou hebben gevraagd om bemiddeling van de Red. Dat is een uh, speciale elite-eenheid van de Franse politie, gespecialiseerd in gijzelingen, maar ook bij uh, onderhandelingen. Uh, deze red werd ook ingezet bij de omsingeling van Mohammed Mera in maart. Die heeft hem uiteindelijk ook gedood. De straat is inmiddels afgezet door de politie. Een straat die trouwens niet zo heel ver verwijderd is van het gebouw waar Mera zich destijds verschanste. Of de gijzelnemer nou echt behoort tot Al-Qaeda? Of hij iets te maken heeft met Mohammed Mera? Dat is op dit moment niet bekend. We hopen dat de politie daar in de loop van de middag meer duidelijkheid over kan geven. Goed, als je dat hoort, dan uh, horen wij dat ook graag van jou natuurlijk. Ron Linker, correspondent in Frankrijk. Twintig jaar nadat de eerste internationale klimaatconferentie in het Braziliaanse Rio de Janeiro werd gehouden... zijn afgevaardigden van regeringen, bedrijfsleven en milieuorganisaties daar opnieuw neergestreken. In 1992 was de stemming nog positief. Dat is na vele klimaatconferenties wel veranderd. Het blijkt erg ingewikkeld om regeringen op één lijn te krijgen... als het gaat om maatregelen tegen de opwarming van de aarde. Aan de telefoon vanuit Rio de Janeiro, Eiffel de Boer... directeur duurzaamheid bij KPMG, meneer De Boer. Goedemiddag voor ons. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, bij de vorige conferentie in Kopenhagen was u nog de baas van het uh, klimaatbureau van de Verenigde Naties. Hè? In hoedanigheid was u voorzitter van de conferentie. Uh, toen kon u nog concreet invloed uitoefenen op het eindresultaat. Hoe is dat nu? Nou, er is niet echt sprake van een eindresultaat waar je invloed op kunt uitoefenen. Deze conferentie gaat over veel meer dan klimaat. Die gaat over water, energie, voedsel, materialen, schaarste, bevolkingsgroei... Dus over duurzaamheid in een brede. En als ik kijk naar de resultaten op dit moment, dan zijn die bijzonder teleurstellend. Ja, en waar, waar zit hem dat in, denkt u? Een aantal factoren. Ik denk dat het hem in belangrijke mate zit in het feit dat, dat politieke leiders. heel erg druk bezig zijn met een financiële crisis, een economische crisis, een eurozonecrisis. En ergens kun je heel goed begrijpen dat ze daar door zijn afgeleid. Maar tegelijkertijd een aantal van de mondiale vraagstukken waar ik het net over had, gaan niet wachten tot uh, politieke leiders er aan toe zijn om dit soort onderwerpen aan de orde te stellen. Ja, is, is het ook dat mensen zich niet aan hun afspraken houden? Het is niet zozeer dat, dat landen zich niet aan hun afspraken houden. Het is, het is veel meer dat als je kijkt naar de staat van de wereld op dit moment op de terreinen die ik noemde, dat we ons toch wel ernstig zorgen zouden moeten maken. Deze conferentie had een, een, een weg vooruit moeten laten zien. Een, een, andere, een groenere vorm van het Nationaal Product. Uh, duidelijke duurzaamheidsdoelstellingen. Nou, op al die punten ziet het er niet naar uit dat we dat gaan krijgen. Nee. Kunt u ons even, laten we zeggen, meenemen in uw hoofd. Waar maakt u zich nou het meeste zorgen om op dit moment? Nou, Waar ik me het meeste zorgen over maak... is een, een aantal mondiale ontwikkelingen... Uh, die te maken hebben met, met klimaatverandering met energieschaarste in sommige delen van de wereld... met een toenemende voedselschaarste en een materiaalschaarste... en dat allemaal vanwege een heel erg sterke bevolkingsgroei. Met name de interactie tussen die mondiale ontwikkelingen... als je kijkt bijvoorbeeld naar de samenhang tussen voedsel, water en klimaatverandering... terwijl we toch tegelijkertijd 70% meer voedsel zouden moeten produceren... vanwege de groeiende bevolking. Dan zijn het met name die mondiale ontwikkelingen die me zorgen waren... maar dan nog meer het feit dat we daar heel erg weinig schijnen te willen doen. Ja, ja en hoe, hoe komt dat dan? Nou, ik denk dat het... Ik, ik, ik gaf wel aan dat er een politieke leiders op dit moment enorm bezig zijn... met de economische ja. crisis. Ik denk zeer terecht. Het heeft ook te maken met gebrek aan goede voorbereiding voor deze conferentie. Dan staat hij echt in contrast met de eerste duurzaamheidstop hier in Rio 20 jaar geleden. Die was echt veel beter voorbereid. Ja, en toch zit vaak de kwaliteit van het resultaat in de kwaliteit van de voorbereiding. Ja, en die is gewoon niet goed. Dus u verwacht er ook echt niet veel van? Nee, er is uh, gisteren onder uh, gedempt applaus een, uh, een eindverklaringstext aangenomen. Die wilden de Brazilianen per se af hebben voordat de, de regeringsleiders hier, uh, hier aankomen. Die ja. vraag je dan wel een beetje af waar die regeringsleiders dan nog voor komen... Um, maar goed, de tekst is, is afgerond. Die ziet er teleurstellend uit. Mijn, mijn hoop is dat de leiders toch zeggen... ja, eigenlijk vinden we dit niet goed genoeg. We kijken of we er nog iets bovenop kunnen doen. Ja, de teksten zijn slap, niet concreet. Is, is dat het? Ja, slap en niet concreet. Er was een hoop dat er een, in ieder geval een proces in gang zou worden gezet... om bredere duurzaamheidsdoelstellingen uh, te formuleren. Nou, dat als je met een vergrootglas heel goed leest... dan zit dat er ergens wel in... Uh, er was de hoop dat we uh, een proces in gang zouden kunnen zetten om bruto nationaal product, hè, hoe we, hoe we uh, inkomen en welvaart waarderen, dat we tot een bredere definitie uh, daar zou, daarvan zouden kunnen komen. Nou, daar is een hele kleine opening uh, voor gegeven. We hadden gehoopt over tot meer afspraken rondom transparantie, uh, de mate waarin het bedrijfsleven inzicht moet geven in, uh, in prestaties op het gebied van duurzaamheid, nou, daar ook een hele kleine kier die, die open is gezet. Dus het is niet allemaal, um, niet allemaal pessimistisch, maar zeker niet wat ik had gehoopt. Sorry, Meneer de Boer, ik hoor de Milieubeweging klagen. Die zeggen van die top is eigenlijk gekaapt nu door het bedrijfsleven. Is dat ook een probleem? Nou, ik, nee, absoluut denk ik niet. Um, wat, wat ik heel ja, erg bemoedigend vind, is dat heel erg veel bedrijfsleven... Uh, naar Rio zijn gekomen en... en in een aantal gevallen zeer ingrijpende uh, verplichtingen op zich hebben uh, genomen. En om niet te zeggen dat vanwege het feit dat de politiek geen ambitie toont... dat, als, dat daardoor de conferentie door het bedrijfsleven is gekaapt... dat vind ik een beetje bizar. Zeer, zeer ingrijpende uh, beslissingen. Kunt u iets, iets uh, concreter worden? Um, nou, bijvoorbeeld uh, grote bedrijven zoals Unilever hebben gezegd... wij willen uh, ontbossing wereldwijd tegengaan. Nou, wat zijn de belangrijkste oorzaken van ontbossing? Dan is dat uh, veeteelt, zoiplantage's uh, die tot ontbossing leiden... Uh, en niet duurzame palmolie. Nou, dat soort grote bedrijven hebben gezegd... dat soort dingen gaan we gewoon niet meer inkomen... om te zorgen dat we op die manier bijdragen aan het tegengaan van, uh, van ontbossing. Dat iets waar... De, regering, de regeringen denk ik twintig jaar over hadden moeten onderhandelen. Dus dat vind ik persoonlijk een heel erg positieve bijdrage. Ja, en bij, bedrijven willen dus ook graag hun bijdrage leveren? Een aantal bedrijven zeker. Ik bedoel, je, je ziet een, een toenemend, een groeiend aantal bedrijven... dat echt wel een, een toekomst ziet op het terrein van duurzaamheid... dat probeert om, uh, om nieuwe producten in de markt te, te zetten... maar worstelt met twee dingen... Ten eerste worstelt met het feit dat de consument over het algemeen uh, geen cent meer wil betalen voor iets dat, dat duurzaam is. En ten tweede het feit dat uh, de politiek geen duidelijke richting aangeeft. En dat laatste daar hadden we juist hier in Europe gehoopt. gehoopt. Ja. ja, u bent niet erg uh, optimistisch. Dus ja, om u te vragen of deze top nog kan slagen is een beetje gek misschien. Maar kan het een beetje in die richting gaan de komende dagen nog? Nou, dus de, de, gisteren zijn de regeringsleiders uh, massaal overgekomen... ...of een aantal daarvan van de G20 in Mexico hier naartoe. Uh, en ik heb nog een, een hoop dat die zeggen... ...ja jongens, dat is echt niet goed genoeg wat jullie nu hebben afgesproken. We willen echt, uh, als we hier toch dan naartoe zijn gekomen... ...nog even een slagje concreter worden. Dus ik hoop dat zonder alles open te breken... ...op een beperkt aantal punten er misschien nog iets meer ambitie in gebracht kan worden. Dank u wel. Ivo de Boer vanuit Rio de Janeiro. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Theodore de Graaf en Jurgen van den Berg. We don't need no education. We don't need no thought control. Dat was Pink Floyd, hè? Another brick in the wall. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De Nieuws en Sportvis. En die spelen we vandaag met Cynthia Lieshout uit Oosterwijk. 38 jaar, moeder van twee zonen. En werkt ook nog daarbij. Wat doe je precies? Ik werk bij Relief. Dat is een christelijke vereniging van zorgaanbieders. Er zijn ongeveer 200 instellingen uit de hele breedte van de gezondheidszorg... bij ons aangesloten en... Die geven wij scholing en advies op het gebied van zorg, ethiek en levensbeschouwing. Kijk aan. Oh, dat komt er ook nog even bij. Ja. Ja, nou, <coughs> leuk. Uh, 54 punten, dat is de score die tot nu toe staat in de boeken voor deze week. We zijn op zoek naar de nieuwscanner van deze week. Uh, nieuws- en sportvragen komen er voorbij. Nou, eigenlijk, uh, het klappen van de zweep is wel bekend. We gaan eerst bepalen hoe de nieuwsfactor eruit komt te zien. Normaal heeft een Kamerlid een kwartier of een half uur spreektijd. Ik open de vergadering. Maar vandaag zeven uur voor de PVV. Een hartelijk welkom aan de minister. <laughs> Ze ziet er nog uitgerust uit. Nou, ik heb een jurk aangetrokken, want dat knelt niet als je 14 uur moet zitten. Drie partijen willen de regeling rond de... Partneralimentatie, is dat de eerste vraag? Ja. Uh, willen ze veranderen? Ze komen vandaag met een wetsvoorstel om dat aan te passen. En vraag 1 luidt. VVD en D66 dienen dit voorstel in... samen met nog een andere partij. Welke is dat? GroenLinks. Eh, dat is niet goed. Het is de Partij van de Arbeid. gaan we naar vraag 2. Nu uh, kan je als partner 12 jaar alimentatie krijgen. Naar hoeveel jaar wordt dit teruggeschroefd in het voorstel? Ik dacht 7 jaar. Dat is ook niet goed. Het is vijf jaar. Partij van de Arbeid, VVD en d 60 hebben een aantal uitzonderingen bedacht. De PVV wil dat in alle gevallen de partneralimentatie niet langer dan vijf jaar wordt betaald. Gaan we door met een sportvraag. Dat is vraag drie. Engeland-Oekraïne eindigde gisteren in 1-0. Oekraïne scoorde wel, maar het arbitrale zestal zag niet dat de bal na het schot van Marco Devic over de lijn was. Welke Engelse speler haalde de bal uit doel? Uh, geen idee. Rooney scoorde, maar... Dat, dat is correct. Maar wie, wie wist die bal te verijden op de doellijn? Geen idee. En nu later bleek dus over de doellijn. Dat was John Terry. En om dit soort gevallen te voorkomen... heeft u even extra lijnrechters ingezet die op de doellijn staan. Helaas, voor Oekraïne ging het, voor uh, ging het gisteravond ook allemaal een beetje te snel. Gaan we naar vraag 4. Welke speler gaf na die wedstrijd aan te stoppen met Interlandvoetbal? Uh, Ibrahimovic. Het is uh, niet goed. Het is Andrei Shevchenko. Shevchenko gaf aan nog één keer voor zijn land uh, te willen spelen... om afscheid te nemen van het publiek. Hij speelde 112 wedstrijden voor Oekraïne, scoorde 48 keer. We laten een geluidsfragment horen. Wie is hier aan het woord? We zijn uiteindelijk uh, op deze naam terechtgekomen... waarin wij echt het, de, de, de overtuiging hebben dat dit uh, ook aangeeft... Het moment waarin we staan. Het zal een moment zijn die over ongetwijfeld ook over twintig jaar zal, zal bestaan. Dat is Hero Brinkman. En dat is goed. Uh, gisteren maakte hij de naam van zijn fusiepartij bekend: democratisch politiek keerpunt waarin de Ton, de club van Rita Verdonk en de OBP, waar Brinkman mee was begonnen na zijn opstappen bij de PVV, in elkaar opgaan. Gaan we naar vraag 6. Brinkman adviseerde zijn oude partij om ook te gaan fuseren. Met welke partij zou de PVV samen moeten gaan volgens Brinkman? Uh, met de VVD? Nee, dat is niet goed. Het is de SP. Op sociaal-economisch vlak liggen deze partijen zo dicht bij elkaar... dat ze een fusie moeten overwegen. Volgens Hero Brinkman. De laatste vraag. Maximaal nog vier punten te verdienen. Die kunnen ook nog wel uh, in de tas. We zoeken uh, een persoon in dit geval. U krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. Vraag is simpel. Wie bedoelen we hier? Als u het antwoord weet, onmiddellijk stoproepen. Hier komen de aanwijzingen. 4. Ik had een chauffeur zonder auto. 3. Eerder volgde ik Abu Taleb op en nu kom ik in plaats van Al-Bayrak. Uh, dat zou wel eens goed kunnen zijn, want de volgende aanwijzing was geweest... nu het kwartier gemaakt is, ga ik terug naar de Kamer... En bij de komende verkiezingen sta ik op plaats 2 van de PvdA-lijst. Inderdaad, Jetta Kleinsma is het. Als wethouder van Den Haag kreeg ze een chauffeur... maar omdat ze liever fietst, ging deze voor op de tandem. En dat heeft te maken met de handicap die zij heeft. Uh, staat nummer 2 dus op de PvdA-lijst. Komen we in totaal, jury, op een uh, factor van... 5. Ja, oh, nou, dat is thuis. toch aardig bijgekomen. Uh, we gaan kijken wat dit oplevert zometeen in deel 2 van de quiz. Want we gaan dus vermenigvuldigen met die 5. Zometeen komt-ie. Stuck in a vine. As far away as I possibly can. Stuck in a moon. So far away. Couldn't be cold. My back hurts and it rained. Screw England, screw the young and insane. We travel in vain, but the dreams are the same. So look at the hero's in Liverpool rain. I'll stick by you forever and do it in vain.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 Stick by. One for each of you, an obsessiveness that wants to pull us through. I've got nothing, a little and a lot. I got something to share. So much I forgot. I don't know what it means. Oh, but Liverpool, I care. Like so look at the hero of Liverpool. Stick by you forever. You didn't do it in vain. Oh no, never in vain. Bart van der Weijden en Raccoons namelijk die job in de Abbey Road Studios in uh, uh, Liverpool. Ja. Londen. Londen. Sorry, ja. neem ik aan. Ja, Londen natuurlijk. Waar de Beatles ook altijd zaten. En het heet dan Liverpool Rain. Ik was een beetje in de war. Uh, we gaan deel 2 van de quiz spelen. Met Cynthia Lieshout. Uh, gelukkig bent u hier nog. Uh, vijf punten hebt u verzameld. En uh, we gaan straks uh, vermenigvuldigen met het aantal uh, vragen... dat u in deze ronde goed weet te beantwoorden. Moet in ieder geval elf goed zijn, hè? Ja. 90 seconden hebt u, uh, hebt u daar de tijd voor... Ik zeg het nog maar een keer, als u het niet weet, roep dan zo snel mogelijk pas. Dan gaan wij ook heel snel weer verder. Bent u er klaar voor? Moet een echte quizmaster dan vragen? Ja. Dan gaan wij nu beginnen. De nieuws- en sportquiz. Van welke Brabantse plaats wordt CDA-Kamerlid Blanksma burgemeester? Helmond. Dat is goed. In welk land heeft het Hoge Rechtshof haar eigen premier ongeschikt voor zijn functie verklaard? Pakistan. Dat is goed. Van welke sport wordt het EK komende dagen in het Amsterdamse bos gehouden? Lacrosse. Dat is goed. Wie schrijft een lofrede op de Donkere Kamer van Damocles in het kader van Nederland leest? Claudia de Le Brij. Dat is goed. Het ambassade van welk land heeft Julian Assange politiek asiel aangevraagd? Ecuador. Goed. Wie is volgens de curatoren de oorzaak van het faillissement van de DSB-bank? Uh, Scheringa, dat is goed. Welk sportief vak kunnen studenten aan het SIOS in Heerenveenvoort aan kiezen? Pas. Polstok De politie van welke stad onderzoekt of een agent een dronken man meerdere keren heeft geschopt? Rotterdam. Dat is goed. Wie bedraaien wordt de nieuwe voorzitter van welke organisatie? Pas. De SER. Wat is de naam van de tabletcomputer van Microsoft? Die moet Service. concurreren met de iPad. Service is goed. Op welke kade kunnen deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse dit jaar niet lopen? De Waalkade. Dat is goed. Welk energiebedrijf krijgt een vergunning voor de bouw van kolencentrale in de Eemshaven? Pas. Essent of RWE. Welke poplegendes ontkennen volgend jaar hun afscheidsconcert te geven op het Glastonbury Festival? Pas. Zijn de Rolling Stones. In een Servische kolenmijn is een kerkhof gevonden van wat voor soort dieren? Schildpadden. Mammoeten. In welke Nederlandse plaats zijn vandaag negen mensen opgepakt wegens mensenhandel? Os. Goed. De prijzen van welk soort woonruimte is dit jaar met gemiddeld 12,5% gestegen? Huurroningen studentenkamers, is dat het goede antwoord. Oeh, volgens mij is het heel spannend. Ja, volgens mij ging het heel goed ook. Ja, ja ging heel goed. Uh, maar het moesten er wel elf zijn. Want uh, met elf kwam u dan over die 54 heen die er staan. En u schudt er, al nee. Het zijn er net niet uh, elf geworden. Tien. Ja. Bijna. Ja, nou ja, het zijn de harde cijfers. Wij moeten <laughs> streng zijn. Ja, zo is het toch? Um, dat betekent het gewone prijzenpakket uh, mee. Die 300 euro gaat in ieder geval aan uw neus voorbij. Uh, wie dat wel gaat winnen, dat zien we pas zondag. Want uh, we spelen de quiz uh, de hele week door. Uh, dus het gewone prijzenpakket, dat zijn de toegangskaarten voor beeld en geluid. Hier op het Mediapark is er iets leuks te zien over uh, André van Duin op dit moment. En we doen er ook nog een mooi boek bij van Jurgen Leurdijk en Dirk-Jan Roeleven. Wilt u ook meedoen aan onze Radio 1 Nieuws en Sportquiz, dan kan dat. Stuur dan een mailtje met uw naam en nummer naar sportzomerradio 1nl sportzomerradio 1nl Goeie reis terug naar Oosterwijk. Dank u wel. Cynthia Lieshout was dat. Het is uh, nou, net half twee geweest. Hier is Dorald Megens. In Toulouse in Frankrijk is in een bankgebouw een gijzeling aan de gang. Een man die zegt dat hij lid is van Al-Qaeda houdt vier mensen vast en heeft ook een schot gelost. Zou er geen gewonden zijn? Er zijn berichten dat het gaat om een mislukte bankoverval. Die uitgelopen is op een gijzeling. Maar er wordt ook gezegd dat de gijzelnemer wil praten met leden van de antiterreureenheid van de Franse politie. Het aantal adopties is sinds 1965 niet zo laag geweest. Toen waren het er bijna 1400. Vorig jaar adopteerden Nederlanders 560 kinderen. De daling komt volgens de Stichting Adoptievoorzieningen door de economische crisis. Mark van Bommel maakt bij het Nederlands elftal plaats voor een nieuwe generatie. Hij zegt dat hij wel beschikbaar blijft als de bondscoach in noodgeval een beroep op hem wil doen. Van Bommel speelde 79 wedstrijden voor Oranje. Komend seizoen speelt hij voor PSV. En verschillende HAVO-scholieren hebben gisteren een half uur te weinig tijd gekregen... voor hun herexamen-atrexkunde. Stond een verkeerde eindtijd op het herexamen, zegt het LAX, het Landelijk Actiecomité Scholieren. De fout was voor het examen doorgegeven aan alle examensecretarissen. Maar volgens het LAX heeft niet iedereen het bericht gelezen. Zijn de hoofdpunten uit het nieuws? Dit is de Radio 1 Sportzomer. Stel dat u vluchteling zou zijn, zou u dan naar Nederland vluchten? En we blikken zo meteen terug op de prestatie van 100-meterloper Jim Hines, die in 1968 als eerste onder de 10 seconden liep. My way. Het is vandaag Wereldvluchtelingendag. Niet echt een dag voor feestelijkheden. Het aantal ontheemden wereldwijd stijgt nog steeds. Vorig jaar moesten ruim 4 miljoen mensen noodgedwongen huis en haard verlaten. 800.000 daarvan vluchten naar een ander land. Het hoogste aantal sinds het jaar 2000. Blijkt allemaal uit cijfers van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. De gast is René Bruin van UNHCR Nederland. Meneer Bruin, goedemiddag. Goedemiddag. Zou u eigenlijk naar Nederland vluchten als u ergens vluchteling zou zijn? Leuke vraag. Uh, ik moet me dus voorstellen dat ik uh, een Belg ben en in België wordt vervolgd en dan zou ja. ik de vraag voorgelegd krijgen: wat doet u? Het is wel nou, heel erg hypothetisch, hè dit? Ja, nou ja, uh, vier van de vijf asielzoekers die zoeken uh, asiel in het buurland, dus dan denk ik dat ik in Nederland zou belanden, ja. ja, ja en, en zou je dat dan? Dus u zou wel voor Nederland kiezen. Nou, op dat moment zeker. Ik spreek ook een taal. Ben ik een Vlaming, dan lijkt me dat wat handig. Ja, maar nogmaals, dit is wel een hele ideale situatie. Want uh, veel Nederlanders weten het wel trouwens. Die, die zouden niet naar Nederland komen, blijkt uit een peiling van Maurice de Hond. In opdracht van Vluchtelingenwerk Nederland. Uh, aan de telefoon is de woordvoerder daarvan, Jasper Kuipers. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Jasper, zou jij naar Nederland vluchten? Nou, uh, onder het huidige gedoogkabinet eigenlijk steeds, uh, steeds minder snel. Ja, maar dat, dat is nu toch ook niet meer, dus... Nee, dat klopt. En uh, daarom staan wij hier ook met de vluchtelingen in Nederland in Den Haag... met een manifestatie om ons uit te spreken voor de, de rechten van vluchtelingen. Ja. We hopen dat een volgend kabinet uh, daar snel verbeteringen aanbrengt. Ja. Maar wat zegt het eigenlijk dat 41% van de Nederlanders zegt... dat ze eigenlijk niet naar Nederland zouden vluchten als zij vluchteling zouden zijn? Nou ja, dat, dat soort, dat soort uh, cijfers moet je natuurlijk altijd met een korrel zout uh, nemen. Maar het geeft wel aan dat ook de Nederlandse bevolking wel aanvoelt dat uh, het vorige kabinet... De, de maatregelen op terrein van asiel en migratie wel heel uh, streng heeft aangezet. Ja. Uh, je, je zei het al, jullie organiseren een uh, Umbrella March heet dat. Een, een, uh, een, hoe heet dat? Een uh, paraplu, paraplu. ja. Een paraplu-march <laughs> is een beetje een raar woord misschien, dus Umbrella March. Ja. Uh, 800 witte paraplu's worden opgestoken en dat is dus niet vanwege het weer? Nee, inderdaad. Uh, inmiddels zijn het al meer dan uh, 1000 paraplu's die hier de lucht in zijn gegaan. En wij willen een positief geluid laten horen voor de bescherming van vluchtelingen, en met name in Nederland. Oké, okay, um, nou veel succes ermee Jasper Kuipers van Vluchtelingenwerk. Wij praten ja, verder met uh, René Bruin van uh, UNHCR. Meneer Bruin, um, 41% van de Nederlanders komt niet naar Nederland om asiel aan te vragen als dat aan de orde zou zijn. Wat zegt u dat? Ja, ik vind het, uh, uh, het. Het geeft aan dat, dat mensen kennelijk uh, uh, gevoelens hebben dat, dat het niet helemaal deugd in Nederland. Uh, mm -hmm. UNHCR heeft ook wel enige kritiek op Nederland. Maar tegelijkertijd moet ik erbij zeggen van... ja, waar zouden ze dan wel naartoe willen gaan? Uh, uh, als, het, als u het aan mij vraagt... Uh, Griekenland zou ik bijvoorbeeld niet naartoe gaan. Uh, de rechten van de asielzoekers zijn niet zo geweldig... En, en, en de rechten van de erkende vluchteling ook al niet. Italië uh, is, is ook problematisch. Dus naar het zonnige zuiden zou ik niet zo heel snel gaan. Uh, Nederland heeft, een, uh, uh, heeft uh, als, als ik kijk naar wat, wat ze wel biedt... ook wel heel veel goede dingen te bieden. Dus, zoals? Uh, nou ja, kijk, onze, onze asielprocedure, zoals die is... die is met uh, vele waarborgen omkleed. Uh, je hebt hier de mogelijkheid om je asielverhaal uh, uh, naar voren te brengen... terwijl in Griekenland krijg je ongeveer een minuut tot vijf minuten... om uiteen te zetten zonder tolk wat, uh, wat er aan de hand is in het land van herkomst. Ja, ja dat gaat niet goed natuurlijk. Vorig jaar moesten uh, ruim 4 miljoen mensen noodgedwongen huis en haard verlaten. 800.000 daarvan uh, vluchten naar een ander land... Dat is het hoogste aantal sinds, sinds het jaar 2000. Hebt u daar een verklaring voor? Uh, een, een, het is altijd moeilijk om een echte verklaring te geven voor, voor zulke grote aantallen. Uh, maar als je kijkt naar welke landen komen deze mensen met name vandaan... en dan staat Somalië op stip op nummer 1 hè, met 300.000 personen die het land zijn ontvlucht... Uh, daarvan zijn er dan 163.000 naar Kenia, uh, Ethiopië uh, en Jemen. Uh, 121.000. Dat zijn, dat zijn natuurlijk grote aantallen. En dan ben je al bijna op de helft van die 800.000. Ja. Uh, nou, we weten natuurlijk van Somalië dat, uh, dat daar uh, conflict heerst. Uh, geweld, veel geweld, droogte, voedselschaarste, gebrek aan water. Uh, er is een burgeroorlog al 20 jaar lang, 21 jaar lang aan de gang. Uh, we hebben een regering in in in, uh, in Somalië die, uh, die slechts een zeer klein deeltje van het land, uh, uh, als je dat mag zeggen, in handen heeft. Uh. Er is veel banditisme. Er is een religieuze groepering die de mensen in een keurslijf wil dwingen. Voor kinderen is er nauwelijks scholing. Ja, ik, ik noem er wat aspecten op, maar die doen ja. er allemaal toe uh, dat mensen het land verlaten. Maar dat is dus eigenlijk de belangrijkste reden voor mensen, oorlogsgeweld. Oorlogsgeweld is, uh, als je kijkt naar, naar uh, en de onzekerheid die, die ontstaat... Uh, uh, uh, dat is een, een hele grote reden uh, om, om, te, uh, om, om het land te verlaten. Ja. Neemt niet weg dat wij uh, uh, nog niet zo lang geleden een boek hebben uitgebracht... The State of the World. Refugees, waarin naar voren kwam, en dat vond ik zelf wel uh, opvallend, dat uh, veranderingen, milieuschade en klimaatveranderingen steeds vaker mede een, re, uh, een reden vormen om het land te verlaten. Ja, en, en uh, u zei u aan het begin, van als ik zou moeten vluchten... zou ik inderdaad naar een buurland gaan. Is dat ook in de praktijk wat de meeste mensen doen? Ja, dat, ik, ik, ik schaam me even uh, onder, onder de, de, de 80% asielzoekers die dit dus doet. He, de, de, de meeste asielzoekers die komen niet verder... En, en, en willen misschien ook helemaal niet verder komen... dan het land van, van, van, van, uh, naast het land van, van herkomst. Dus je ziet dat, dat veel Afghanen... Afghanen vormen nog steeds de grote vluchtelingenpopulatie in de wereld. Ja, die zitten in Pakistan. En die zitten in Iran. En dat gaat echt om substantiële aantallen. Zoals uh, anderhalf miljoen en, en, en bijna een miljoen in, in Iran. Uh, waarom gaan ze daar naartoe? Uh, nou, ik denk ook nog uh, vanwege het feit. En dat zou ik zelf ook hebben. Uh, ik, ik zou willen terugkeren naar mijn land van herkomst. Dus ik ga nog niet zo heel ver weg. Uh, natuurlijk zijn er andere uh, argumenten uh, te geven. Zoals, uh, is er geld genoeg om, om überhaupt verder te reizen? Maar vier vijfde, dus tachtig procent, blijft inderdaad in de regio. Mm. Um, de, de veel uh, rijke westerse landen hebben te maken met mensen die uh, asiel aanvragen. Minder bekend is dat Nederland uh, ieder jaar uh, 500 zogenaamde uitgenodigde vluchtelingen opneemt. Wat zijn dat voor mensen? Um... Uh, mag ik je vraag eerst even omdraaien? Dus uh, als je nou had begonnen met... <laughs> 80% van de vluchtelingen wordt opge opgevangen in de arme landen. Hè? Want jij begint met de, met, met de stelling... veel rijke westerse landen uh, nemen veel uh, mensen op die asiel Het is dus nog steeds zo. 80% uh, wordt opgevangen door uh, arme landen. Mm -hmm. Als je dat als uitgangspunt uh, neemt... dan begrijpt je misschien ook dat, dat meer rijkere landen... Uh, ervoor kiezen uh, UNHCR bij te staan... om uh, mensen uh, als teken van solidariteit ook op te nemen... Uh, uit die uh, armere landen. Daar waar bijvoorbeeld in het arme land geen bescherming kan worden geboden. Uh, de lange arm van het land van herkomst zo ver strijkt in het land van eerste toevlucht... dat iemand toch beter moet doorreizen. Een tweede reden is dat, uh, dat men mensen uit uh, herkomstlanden komen in het eerste toevluchtsland... Uh, met uh, ernstige ziekte, uh, wonden... Uh, die niet door, uh, door, door de medici in het eerste land van toevlucht kunnen worden uh, geholpen. En dan is ook bijvoorbeeld... Nederland heeft zo'n beleid om dan twintig mensen... om medische redenen ook uit te nodigen op ja. jaarbasis. Maar zijn dat ook mensen bijvoorbeeld die daar uh, ik, ik noem wat, een, een studie in, de, in, in een bepaalde richting hebben gedaan... waar we hier te weinig van hebben? Dat ze zeggen, nou, kom dan toch maar naar hier? Nou, het is niet zo dat, dat, dat, dat je, uh, waar je het hebt over uh, hervestiging uh, door UNHCR... Uh, voordracht op voordracht van UNHCR, dat je daar hebt over kennismigranten. Hè, we hebben een uh, speciaal beleid in Nederland met betrekking tot kennismigranten. Uh, maar da, da, da, da, dat is niet uh, nee. uh, waar wij maar... het over hebben. Je hebt wel ook uh, overigens een uh, Schoolers at Risk programma... Uh, waar je op zou kunnen doelen. Uh, Nederland en de Nederlandse universiteiten uh, nodigen uh, mensen, Schoolers uh, at Risk uit om uh, tijdelijk te komen doseren op universiteiten, ja. zodanig dat ze even in de luwte gaan raken. Ja. Het lijkt me toch lastig, hè, want uh, je zit altijd in de discussie vlucht iemand nou echt voor oorlogsgeweld of uh, heeft hij ook allerlei economische motieven? Lijkt me voor u ook lastig als organisatie. Ja, als u nu uh, weer even herinnert wat ik aan het begin zei, het is een combinatie van factoren. Hè. Als ik kijk naar, naar Somalië, uh, dan, dan, dan is er droogte, uh, dan is er geweld, uh, uh, voedselschaarste, uh, gevechten dus ook weer om, om, om dat, dat, stuk, dat, dat beetje voedsel dat er wel is gebrek aan water. Dus je hebt, je hebt allerlei, allerlei factoren die een rol spelen bij, bij het besluit om, om een land te verlaten. Het is niet uh, uh, slechts zo dat mensen om politieke redenen of om religieuze redenen het land verlaten. Nee, dat is een, het is een samenspel van factoren die een rol speelt. Dat is duidelijk. Uh, het is uh, Wereldvluchtelingendag vandaag. En uh, daarom uh, stonden we daar even bij u stil met, met u bij stil. René Bruin van de Nederlandse afdeling van de UNHCR. We gaan naar Egypte. De voormalige Egyptische president Hosni Mubarak lijkt niet langer in levensgevaar te zijn. Hij ligt weliswaar nog in coma, maar is van de beademingsapparatuur afgehaald. Correspondent Sander van Hoorn, hoe kritiek is de situatie nog? Ja, nou ja, iemand die in coma ligt die is er niet best aan toe, dat is natuurlijk duidelijk. Maar als je niet meer beademd hoeft te worden als je bloedcirculatie zelf gaat... met andere woorden, je hart vanzelf klopt, dan is dat een uh, situatie die heel erg lang kan duren. Uh, de meest bekende coma-patiënt hier uit de regio is wel Ariel Sharon. Natuurlijk die andere mastodont uh, uit Israël in dit geval. Die ligt ook al jaren in coma zonder aan de beademing te zijn. Ja, dus er kan niets gezegd worden over hoe lang dat kan duren. Daar wordt ook niet over gesproken. Daar wordt niet over gesproken. En uh, je moet ook wel bedenken dat uh, dit een bericht is... wat uh, het persbureau EP heeft opgetekend uit de mond van twee chirurgen. En uh, alles heeft hier altijd een bedoeling in Egypte. Je wordt er soms moe van, maar dat betekent dus ook... dat dit ook niet waar kan blijken te zijn. Ja, ik maak het er niet makkelijker op, volgens mij. Maar uh, het is niet zo alsof er uh, uh, voor de tra trappen van het ziekenhuis... een arts, de behandelend arts... de Verzamelde Wereld pers- en persconferentie gaat geven. Nee, zo werkt het hier niet. Dus alle informatie wordt door iemand naar buiten gebracht en die heeft daar dus een bepaalde bedoeling mee. Ja, en wat zou dan nu Daarom de bedoeling zijn, Sander? Um, nou de, de speculatie die ik het meest hoor vandaag, uh, ik ben even de straat op gegaan, is dat ze hem gewoon uit de gevangenis weg wilden hebben en naar het ziekenhuis wilden hebben. En dat, dat, dat zag je al wel vaker de afgelopen weken eigenlijk sinds uh, de uitspraak in zijn uh, vonnis waarin hij dus medeschuldig werd bevonden voor de moord op demonstranten tijdens de revolutie. Nou ja, sindsdien is het eigenlijk een continu uh, lekken geweest van informatie dat het niet goed zou gaan met zijn gezondheid en vervolgens dat hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Met andere woorden dat, dat is iets wat er zou kunnen zitten. Maar Egypte is ook wel weer een land wat altijd bol staat met de speculaties. Dat is ook de reden dat de meeste mensen die ik erover sprak gisteravond en vandaag zeggen... we merken het wel als hij echt doodverklaard is. Ja, hoe, hoe gaat dat, nog even voor ons beeld, hoe gaat dat op straat? Wordt daar constant over gesproken? Nee, toch niet. Nee, nee. Ik ben vandaag even achter het Targrierplein, waar verder nu niks meer aan de hand is, hoor. Maar dat zit dicht bij mijn hotel. Ben ik uh, wat winkelstraten ingelopen. En mijn Arabisch is voldoende om te horen waarover gepraat wordt. En dan, dan zie je dat uh, het gespreksover onderwerp wat veel belangrijker is dan Mubarak. Is die uh, pre presidentiële race. Hè? Dus tussen Morsi en Shafiq. Wie gaat daar winnen? Daar uh, wordt binnenkort de uitslag verwacht. En dat houdt de gemoederen wel bezig. Maar ja, zoals altijd op straat gaan, de meeste gesprekken natuurlijk over hele andere zaken. Ja, bijvoorbeeld. <laughs> bijvoorbeeld over het weer, bijvoorbeeld over de prijs van dingen. Bijvoorbeeld over het feit dat het zo fijn is dat je weer over het Tarreerplein kunt rijden met je auto. Goed, dankjewel. Sander van Hoorn. We gaan de tennissen. Unicef open het grastoernooi in Rosmalen. Mark Brasser kijkt daar naar een partij in de tweede ronde bij de vrouwen. Skiafoon op de baan, hè? Ja inderdaad, een Grand Slam winnares Francesca Schiavone won Roland Garros in 2010. Daarna is het wel wat minder met haar gegaan. Ze staat nog wel in de top 30, maar toch wat afgezakt. Ja en ze speelt tegen een speelster uit Roemenië, Begu, Irina Camelia Begu. En dat is ook een speelster die normaal ja, van het gravel komt, om het zo maar te zeggen. Dat de opleiding op gravel heeft gehad, en dat ook beschouwd als haar favoriete ondergrond. Nou dat was in de eerste set dan ook wel te merken. 6-2 in de eerste set voor Schiavone. Maar het is nu in de tweede set toch wel een partij gewonnen. Die Begu die is gewend aan het gras hier in. Rosmalen staat 4-1 voor. Het leuke is wel dat de winnares van deze partij... en ja, ik denk dan toch dat dat Schiavone is. Ik hoop ook eigenlijk wel een beetje dat dat Schiavone is. Maar dan speelt Schiavone in de volgende ronde... tegen niemand minder dan Kim Kleisters. Dan krijg je dus in Rosmalen hier een kwartfinale schiavone Kleisters. Dat had ook zomaar een halve finale op Roland Garros kunnen zijn. Nog ietsje verder kijken. De vierde partij van de dag. Daar komt Aranska Rus. We hebben eerder vandaag die mooie overwinning gehad... van Igor Seisling op Olivier Rochus. Daar begonnen we de dag mee. We hopen ook dat de dag een mooi einde krijgt Aranska Rus speelt dan tegen Sofia Arvidsson, de vierde partij, op het Centercourt. Je dus zit zo mee te dansen, jij mag het afkondigen. Dit is een gier. <laughs> uh, Betty Everett was dat. De Shoep Shoep Song wordt het ook wel genoemd. Op deze dag in 1968 werd de Amerikaan Jim Hines Olympisch kampioen op de 100 meter sprint. Hij liep een tijd van 9,95 en dook daarmee als eerste atleet onder de 10 seconden. Met Henk Kuylenhoff, oud-trainer van topatleten als Nelly Koman en Marleen Otti, praten we over het doorbreken van deze historische grens. Laten we eerst nog even luisteren naar de wedstrijd van toen. Bonne, Heinz, Miller, Bender, Ravro Manantsoa. En, en nu is ze goed weg. Een verschrikkelijk gevecht. Maar onmogelijk te zeggen is die hier olympisch kampioen gaat worden. Maar het lijkt me Jim Heinz. Heinz 1. Heinz 1. Op de tweede plaats en dat is wel een verrassing. Miller, Lennox Miller. Ik, ik durf er mijn hand niet voor de natuur vuur steken, dames en heren. Maar het, het moet wel haast dat. Jim Hines olympisch kampioen is. De zilveren medaille voor Lennox Miller. En de bronzen voor Charlie Green. Fantastisch om terug te horen. 20 juni 1968. Ja. Uh, kunt u ons nog even meenemen naar die race? Ja, ik heb de race in die tijd zelf niet gezien. Ik was toen een jaar of 13 oud en ik geloof niet eens dat we televisie hadden in die tijd. Maar ik heb hem later uh, relatief vaak gezien. Maar het is toch een bijzonder moment. Iemand die de eerste keer die barrière van die 10 seconden doorbreekt. Ja. Een van de dingen die, die duidelijk is dat. dat uh, ook Lennox Milley, die tweede, werd... dat je Mike had toen eigenlijk al goede sprinters had. Hè? Dus uh, nu zie je die enorme golf van Jamaicanen... met Usain Bolt en een Paul. En, en bij de dames denken, waar kom je nu vandaan? Maar je ziet dat 1968 ze ook al zilver wonnen... op de sprint. Dat is ja. wel mooi om, om te zien ook eigenlijk. Wat waren de omstandigheden toen? Omstandigheden waren uiteraard geweldig. Want het was natuurlijk Mexico City, 2000 meter hoogte. Dat geeft een voordeel van ongeveer... 700 zevenhonderdste van een seconde. Dus als hij gewoon op Laagland had gelopen... had hij 10 0 gelopen. ja Hadden barrière. we het er nu misschien niet over gehad? Hadden we het er nu niet over gehad? Dus uh, ik mag blij zijn dat het op hoogte is. Ja, want zoveel maakt dat dus uit. Dat is wel belangrijk. Ja. Die hoogte. Ja, precies. Als je een, uh, een wereldrecord moet, uh, wil lopen, dan moet je dat dus op hoogte doen. Ja, dat is al heel vaak geprobeerd, maar. Er zijn heel weinig uh, banen op, uh, op hoogte. Dus natuurlijk a is dat uh, heel moeilijk om daar een, een atletiekbaan neer te leggen op een berg. Het moet een uh, relatief uh, groot en vlak zijn. Ja. Uh, in tweede instantie is het ook altijd koud in de bergen. Als je op vakantie gaat in de berg op 2000 meter hoogte... is het gelijk uh, 10, 15 graden koeler dan dat het hier is. En dat is natuurlijk niet in de voordeel van sprinters. Nou, Dit was Mexico City, het was een heerlijke dag. Rugwind was, uh, ik dacht, 0,3 meter per seconde rugwind. Eigenlijk geen rugwind, mag je wel zeggen. Maar eigenlijk waren de omstandigheden perfect. Goede temperatuur. Uiteraard zijn mensen goed in vorm. En de hoogte erbij. En uh, ja, dan heb je voor de eerste keer iemand die net onder die 10 seconden loopt. Dat is geweldig. Ja, het record is heel lang blijven staan. Hoe komt dat? Onder andere door die hoogte. Is dat, uh, die zevenhonderdste maakt op dat, op, op, op dat niveau maakt dat een wereld van verschil. Maar in de tussentijd hebben atleten toch nog wel geprobeerd... om ook op hoogte dat wereldrecord te, te uh, verbreken. Nou, Er zijn heel weinig, heel weinig wedstrijden. Er zijn maar een, uh, laat ik zeggen een, een baan of tien over de hele wereld die op hoogte liggen. En op die banen wordt eigenlijk zelden een atliekwedstrijd, uh, ja. uh, wordt daar gehouden. Ja. Dan moet het ook nog het juiste weer zijn. En je moet nog een beetje tegenstand hebben. En dat is natuurlijk een groot probleem. Als je in je eentje loopt, loop je een stuk minder hard. Als dat je met z'n tweeën loopt. Laat staan, met z'n achter gaat vechten om een Olympische medaille. 1983 werd 993 gelopen door Kelvin Smith. Ja. Zo was het. Zolang ja, moest er dus gewacht worden ja. op, uh, op, op zo'n ja. prachtige tijd. Ja. Uh, Jim Hines was een zwarte atleet. Ja. Uh, uh, twee andere zwarte atleten, Tommy Smith en uh, John Carlos... brachten tijdens de spelen van uh, 1968 uh, de Black Panther groeten. Ja. Uh, wa was Hines ook zo activistisch? Nee, Hij was toch een stuk minder uh, activistisch dan de anderen waren. Hij hield zich een beetje op de vlakte wat dat betreft. Ja. Uh, John Carnes en Tommy Smith waren natuurlijk toch wel de echte Black Panthers. Uh. Hij was ietsje meer uh, op de vlakte. Gematigd, ja, misschien wel. Is het een grote man in Amerika? Nee. Nee? Nee, nee. dat Hoe is kan een dat? Van, de, van de problemen. Omdat atletiek geen populaire sport is. Atletiek, uh, dat zeggen we wel eens een beetje gek staat in Amerika op de ranglijst van de sporten ergens tussen. Uh, Modderworstelen en, en, en tractorpooling. Dat staat dat helemaal niet zo hoog. Alleen met de Olympische Spelen, zul je zien. Dan staat er een Amerikaan op het podium. En dan is Atletiek even populair. Dus Karloes is een tijdje populair geweest. Maar de gemiddelde Amerikaan weet eigenlijk amper of niet wie Karloes is, is. Ondanks vele Olympische medailles. Misschien nog vanwege de schandalen of zijn optreden als zanger. Maar... Atletiek ja. geen populaire ja. sport in Amerika. Nee. Wist ik echt niet. Um, uh, Usain Bolt. Wordt olympisch kampioen. Wat denkt u? Ja, hij maakt een geweldige kans. Klar. Hij is eigenlijk de favoriet wel. Er zijn andere mensen. Er is ook Blake. Eigenlijk een, een, een, een jonge uh, collega van hem. Ook uit Jamaica. Ook enorm getalenteerd. En hij heeft ook laten zien dat hij een goede opvolger kan zijn van Usain Bolt. Ja, maar ik had, ik had begrepen dat zij trainen met elkaar. Ja, trainen hè? Bolt, met elkaar. En, uh, ja. Bolt en Blake. Ja. Ja. Uh, dus ja. ze weten precies waar de ander toe in staat is. Ja, Natuurlijk, ja, dat zie je elke dag op de training. Starten tegen elkaar natuurlijk, met elkaar en tegen elkaar. Kennen elkaar, zijn sterk in zwakke punten. Maar het lijkt erop dat de, de, ja, toch wel de onbevangenheid en de fysieke kwaliteiten van Bolt... en zijn ook wel relatieve constantheid, dat hij uh, misschien wel de doorslag zal geven. Alhoewel, je weet het nooit, het kan altijd een verrassing zijn. Hè? Misschien komt uh, Asafa, Powell, kan er, dat, dat is een derde dan. Ja. De Jamaikaan, kan een groet in het eten gooien. Maar in ieder geval, het zal duidelijk zijn dat in Londen er in ieder geval twee Jamaikaanen op het Ierenpodium gaan staan. Ja. ja, goed. De, ik hoop ook dat er nog een wereldrecord wordt gelopen. Hè? Maar dat zal dan wel niet lukken in Londen. Nou, Londen ligt er redelijk laag. <laughs> ja, dus dat gaat dan niet. Ja. Goed, dank u wel dat u hier wilde zijn om te praten ja. over Jim Hines. Dank okay. u wel. Tom van der Dekken is hier, want zo direct gaan de telefoonlijnen weer open voor in gesprek met Van het Hek. Ja, het is inderdaad in gesprek. Gisteren hebben we een klager gehad die zei: het mag geen klaaglijn zijn, het is in gesprek. Dus ja. mensen mogen inderdaad vragen oproepen. Ook wel een beetje klagen natuurlijk. Doen ze uh, gelukkig ruim. Dus uh, vanaf, nou, wat is het, een minuutje, gaan de lijnen weer open op 0800-1101. Voor al uw vragen, uh, soms een antwoord. Zijn ze over het algemeen nog wel een beetje tevreden? Ze worden steeds positiever. Oh, het is bijna, o, dat is, goed. De, het is bijna de complimentenlijn aan het worden. Dus we uh, een beetje oproepen. voor ook mensen. Weer niet, een ja. beetje zagrijnige mensen mogen ook bellen. Ja, precies, dat, dat moet ook weer niet allemaal. Uh, 0800-1101 dus. Uh, nu bellen en dan straks tegen half zes is het op de radio. Wij melden ons uh, zo direct weer. Uh, dan gaan we het hebben over Griekenland. Graag tot zo.